Brand met het NOS-journaal. In het flatgebouw in Den Haag, waar vannacht een explosie was, heeft de politie een dode man gevonden, mogelijk de bewoner. Hij lag in de kelder. De politie houdt er rekening mee dat de man zichzelf van het leven heeft beroofd. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Een stuk muur van het gebouw aan de Haagse Goudriaankade is weggeblazen. Na de ontploffing brak er brand uit. 27 woningen werden ontruimd. De samenwerking tussen Nederland en België bij het Vira-project was vanaf de eerste dag rampzalig. Dat heeft voorzitter Kruid van de reizigersorganisatie Rover gezegd voor de parlementaire enquêtecommissie die het geval de treinproject onderzoekt. Volgens Kruid waren de Nederlandse ambtenaren en de NS nauwelijks op de hoogte van de Belgische manier van zaken doen. En daardoor zouden die niet hebben geweten dat België helemaal niet zat te wachten op marktwerking zoals die hier wel bestaat. De Nederlandse kledingwinkels zijn hard getroffen door de crisis. Volgens het CBS daalde de winst van ruim 500 miljoen euro in 2010... naar nog geen 150 miljoen in 2013. Met een daling van ruim 70 deed de kledingbranche het een stuk slechter dan de detailhandel... waar de verdiensten slechts 16 procent daalden. Belangrijkste oorzaak van de scherpe daling waren de hoge bedrijfskosten... zoals huisvesting en personeel.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 Ik was een boodschap Ik zag een boodschap van een man die een boodschap had voor mij. Ik zag een boodschap van een man Ik zag een boodschap van een man die een boodschap had voor mij. Ik zag een Voor ik de calme Kamer, baby, ik niet wil dat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 TV. Tevem Text TV op kanaal 45.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 It's not a good look and some self-control Deep down I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 Just give me the name Feet